Zes Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen... hebben hun vluchten van en naar Mexico-stad geannuleerd... vanwege de vulkaan Popocatépetl. Die heeft de afgelopen dag zeker 100 lichte uitbarstingen gehad... waarbij stoom en as kilometers hoog de lucht in werd gestuurd. In het gebied ten oosten van de vulkaan... ligt as in een flinke laag op de straten en akkers. Alleen Amerikaanse vliegmaatschappijen... hebben tot nu toe hun vluchten geannuleerd. Andere maatschappijen vliegen nog wel gewoon op Mexico-stad dat op ruim 60 kilometer van de vulkaan Popocatépetl ligt. In en rond Nederlandse jachthavens liggen zo'n 25.000 verwaarloosde zeil- en motorjachten. De Brancheorganisatie Nederlandse Jachtbouwindustrie zegt dat de eigenaren vaak niet te achterhalen zijn... of ze hebben geen geld om hun schip te laten afvoeren en slopen. De organisatie zegt dat er daardoor een groot milieuprobleem kan ontstaan... en pleit voor het oprichten van een fonds voor het verantwoord slopen van de jachten...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 Max Nachtzuster Astrid de Jong Duster, huisgewaad, kamerjas, negligé, ochtendgewaad, ochtendjas, huisjapon, kamerjas, mousschort, ochtendjas en peignoir. Dat zijn de woorden die ik krijg toegestuurd. Toen ik zei van ik had moeten vragen welke woorden er dan allemaal niet bestaan voor badjas of ochtendjas. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en natuurlijk antwoorden. Je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl of uh, twitteren naar @nachtzuster of je kunt ook even kijken je melden op Facebook, want de mogelijkheden toch facebook.com/nachtzuster en er is een chat tijdens dit programma en de chat is te vinden op omroepmax.nl/nachtzuster en dan links eventjes de chat aanklikken. Um, en oh, laat ik niet vragen, Als ik dan toch zeg maar de hele administratie even wegwerk. Uh, een uh, kaartje, een vakantiekaartje kun je sturen naar postbus 518. Dus postbus 518. 1200 AM Astrid Marjan. In Hilversum. Dus postbus 518, 1200 AM in Hilversum. En dan wel even omroep Max, nachtzuster erbij. Want anders dan, uh, ja, dan gaat het zwerven hier zo over het mediapark. Uh, de vragen die nog beantwoord zouden kunnen worden... waar we heel blij van worden als je erover belt naar 0800-1121... zijn uh, de vraag van Roel de Ruiter. Hoe krijgt hij de watervlekken, de opgedroogde watervlekken... van zijn cd's en dvd's? Uh, de vraag van Erik Theesen, die uh, vraagt zich af... Waarom ...waarom iedereen zo snel zich een woord eigen maakt zoals trending topic. En Martin de Wit zoekt dus naar de LP over een klas die naar de dierentuin gaat op een schoolreisje. Thomas wil weten waarom er een muziekje onder teletext zit s'nachts en niet een radiozender. Uh, Jan Kagen vroeg zich af... Uh, wat er gebeurt met het eten dat wordt klaargemaakt... bij bijvoorbeeld Center 24 Kitchen. Of 20, 20 hour 24 Kitchen, ja, dat zeg ik goed. 20 hour. Nou. Uh, uh, dan Erik die zich afvroeg wat het verschil is... tussen een badjas en een ochtendjas. Nou, we weten inmiddels dat we het gewoon een duster moeten noemen. Maar wat is dan het verschil? Of zijn het echt twee dezelfde dingen? Helene wil meer weten over hoe kijken... en luisteronderzoek in zijn werk gaat. Dus daarover kun je ook nog bellen. En uh, John die wil weten waarom het theater van het sentiment op Radio 2 stopt. Alle vragen zijn te beantwoorden via 0800-1121. Rigby. What happened to me? My head in the clouds. fallen so deep. You came and saw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 full of sound It slips through our fingers Meets water van Rigby. En als de aarde van je plantjes samenkomt met water... dan kan dat flinke uh, vlekken geven op cd's en dvd's. Dat heeft Rolderuiten ervaren. En die wil heel graag de vlekken van de cd's afpoetsen... en vraagt zich af hoe die dat het beste voor elkaar kan krijgen. 0800-1121. Trace Pietersen, goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, luister eens. Ja, ik luister. Uh, ja, je ja. spreekt met Trace het verschil tussen een badjas en een duster is te simpel om over te praten. Oh. Een badjas, dat is badstof. Dat houdt in dat het vocht absorbeert. En een badjas moet altijd van badstof zijn. Dus hetzelfde als, uh, materiaal als een handdoek. En een duster, ja, dat is meestal fluweel gewoon. Maar dat een duster absorbeert heer, nooit water... Dus het is er simpel om over te praten. Nou ja, we hebben het toch zojuist uh, zeker 20 seconden gedaan. Ja, maar een badjas is, is gewoon. Badstof absorbeert ja. water. Ja. En een duster is nooit van badstof. En een ochtendjas dan? Een ochtendjas. En ochtendjas is ook nooit van badstof. Oh. Ik heb bijvoorbeeld een ochtendjas van fluweel. Een ochtendjas is nooit een badjas. En wat is dan het verschil tussen een ochtendjas en een duster? Ja, dat is niet, dat is niet. Oh. Ik weet niet, een ochtendjas is een achterjas, maar ik weet, dat weet ik niet of je een duster. Een duster kan je ook s'avonds dragen. Oh jee, dan wordt het weer een ja, avond. Dat, nee, nee, nee, die waar Hij kan van fuivel zijn en die kan je s ochtends en, en s'avonds dragen. Ja. En een ochtendjas liever niet. Als je nou smiddags... Als u, stel dat u smiddags even onder de douche gaat... dan kunt u daarna niet uw... Ja, maar een badjas, ochtend, is, badjas. Een badjas is altijd badstof. Ja. Een badjas kan... Oh, en een duster, dat is nooit badstof. Het staat genoteerd, dank u wel. Ja hoor. Ja. Hey, succes met jullie leuke programma. Dank hè? u wel. Ah. En, en u ook veel plezier. Ja, dag. dag. dag. Uh, Frank. Franka. Ah, Franka. Hi. Ik, ik zit me vanavond gek te lachen. Echt waar? Zit je naar het, een andere zende te we luisteren? We komen helemaal in een. Nee, we komen helemaal in de natuurkunde lesjes terecht. Oh, oh ja, met, uh, met het ja. veertje ja, en het ik ijzeren. Ik denk een ochtendjas en een, en een badjas. Maar ik bedoel, dat zijn toch zat mensen die s morgens in bad gaan, of niet? Ja, maar dat is, ook de, dat is de verwarring. Maar een maar ochtendjas bovendien... hoeft dus helemaal niet van badstof te zijn. Uh, ja, maar een, hoe uh, heet dat nou? Het absorberen, ja. het even over de natuurkunde weer, ja. een jas, dat absorbeert nog veel meer, die lo loodzwaar, die kan je helemaal niet meer aantrekken. Oh. Die dus je mag niet zweten dag... in, je, in je ochtendjas? Nee, maar die, als die nat wordt in een, in een bad, dan, dan moet je hem buiten hangen. Dan ja, niet... komen er stralen water uit. En moet je niet in je fluwele ochtendjas in bad nee, stappen. Nee, ik zie dat helemaal niet gebeuren. Maar... <laughs> ik wel. <laughs> ik, ik moest eventjes lachen. Ja. Uh, ik vond dat die meneer over dat, dat eerste stukje van dat triplex van, van Ja. dat vond ik uh, erg... Uh, Prima uitgelegd, zoals hij vertelde over die bomen. En uh, maar, het, en, maar dat laatste verhaal, ik dacht, nou moet ik toch even die telefoon pakken... want oh uh, die, die zak met, met veren en die koper ja. en waar jullie toen over begonnen... Ik? Dat niks ik zei boog. niks, hè? Nee, nee, nee, maar goed, dat kwam ja. een gesprek. Ja. Maar, maar het is gewoon je hele oude natuurkundelesje van vroeger... over het soortelijk gewicht. Het soortelijk gewicht van een stof welke stof dan ook, hè? niet die badjas, maar gewoon hout of metaal. Of wat maar ook. badjas ook, het ja. Het gewicht van een stof is het aantal grammen... wat één kubieke centimeter van die stof weegt. Kun je me volgen? Ja. Dus je hebt één kubieke centimeter van een bepaald soort hout of ijzer of wat dan ook. Ja. En dan leg je dat op de weegschaal en dan meet je het aantal grammen... Ja. En dat is dan het soortelijk gewicht van dat hout of van dat hout. Ja. En inderdaad, uh, het soortelijk gewicht van, van tropisch hardhout... is veel, veel hoger, veel veel meer grammen dan een stukje den of een, uh, een stukje... Nee, maar, ja, de, maar, maar dat, dat probeer ik ook aan Dannes uit te leggen... want die ging het principe van soortelijk gewicht uitleggen. Maar de vraag blijft natuurlijk, waarom is het soortelijk gewicht... Van een uh, populair, po van een stukje populiere triplex. Hoger of groter. Even denk ik, het gewicht is. Ja, nou ja, ik hoorde hem groter, zeggen luister. Eens, een plaat van 10 kilo ja. weegt net zoveel als een plaat van 10 kilo van het andere hout. Ja. Maar ja. Uh, dat ja. is natuurlijk logisch. Ja, nee, maar 10, de, nee kilo maar dat is, is 10 kilo. Ja, maar dat is dus precies de clue. Wat ik, ik. Ik kreeg er even. De communicatie. Er was wat ruis op ja, de lijn. Dus dan dan een... Nee, maar de clue is dat een plaat. Populiere triplex van 10 kilo is dus veel kleiner dan een plaat gewone triplex van 10 kilo. Ja, maar goed, daar had je eerst de bellen het niet over. Die vroeg zich alleen af ja. waarom populiere triplex lichter was dan ander soorten. Nee, zwaarder. Triplex. Nou, zwaar dat dan maar. Geloof ik, hoor. Geloof ik dat hij <laughs> ik dat dacht zei. dat ik goed hoorde, maar, maar... Nee, maar, maar it, it, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar dat nee, het, heeft ik het, het niet... niet ik, even tussen jou en mij, hè, Franca. Als iedereen verder eventjes de andere kant op wil luisteren. Even, <laughs> even tussen jou en mij. Is, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar jij hoort het nu alleen. Maar ik vind het... het gaat nu toch zeggen, heeft het er niet mee te maken... dat de moleculen van een, een stukje populiere triplex... dichter bij elkaar zitten dan de dat moleculen van... Wat een wat is, zitten de moleculen dichter op elkaar. Dank dat u. Nou, dan is dus nu nog de vraag... waarom de moleculen ja. van een stukje nou, populiere triplex dichter bij elkaar zitten? moet oudere mannen zijn die minstens ook kan vertellen... wat ik zeg van wat het soortelijk gewicht van een stof is. En hard. Hout, zwaar, ja. tropisch hard hout... heeft een hele moleculaire dichtheid vergeleken ja, bij het, het wat wij noemen waaibomenhout. Het zit al in de naam. Het is gewoon heel hard. Omdat de moleculen heel dicht tegen elkaar aan zitten, ja. denk ja. ik. Maar het gaat dus om het soortelijk gewicht van een stof van ja. het ene hout of van het andere hout. En het gaat niet over een plaat van 10 kilo. Want inderdaad, een plaat van 10 kilo blijft 10 kilo. Dat het meestal weegt hij 10 kilo. Dus echt het toch wel in bijna ook, alle gevallen weegt een plaat van 10 kilo. 10 kilo inderdaad. Ja. Maar goed, ik ga verder genieten. Maar ik ben mijn soortelijk gewicht kwijt. Echt waar? Ja, joh. Oh, ik wou dat het bij mij ook zo makkelijk ging. <laughs> Hoe ik je veel lach. Dank je wel, nou, Veel plezier. <laughs> Dan da doei. Vincent. Hoi, is met uh, Vincent. Hoi, is um, met Astrid. Uh, ja, het gaat gewoon het volgende over de mierenzoet. Ja. Ja, nou mierenzoet. Ja, vroeger mieren gaan op zoet af. Ja. Tot nu toe. En uh, <laughs> ja. ik Van, moet eerlijk tot zeggen, nu toe. Ja. ik heb mieren gegeten op een stokje. Waarom? En het smaakt. hè? Waarom? Uh, omdat ik dat al proberen. Oké, okay, dus je hebt, maar heb je zelf uh, wat mieren aan een tandenstoker geregen of uh... Nee, niet, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb dat een Zuid-Oost-Azië Zuid Oh, van die grote, van die gefrituurde. Nee, nou, nou wel groot, ja. Uh. Ik heb ze gewoon opgeslokt. <laughs> uh, maar ja. heb je ze wel geproefd, ja. Ja, ik heb ze zeker geproefd en het smaakt naar achar champur. Oh, nou in dat geval. En, en hoe, hoe smaakt dat ongeveer ook alweer? shampoo. Ja. Ja, dan moet je even naar de winkel gaan shampoo kopen. En dan kan ik mensen goed de mier opeten. Ja. Dat is Absoluut. misschien makkelijker. Maar hoe smaakt dat ongeveer, zeg maar, in de, zeg maar, het scala van zoet, zout, bitter, zuur? Uh, zuur. Toch? Zuur, zuurzoet. Ja, Echt zuurzoet. Waar? Ja, mierenzuur. Wat, wat, wat, wat, ja. Mieren die voeden zich aangevallen. Ja. Dus die gaan uh, zuur afscheiden. Ja. Dat smaakt zuur, maar volgens mij maar smaak je die mieren zelf zoet. En het klopt dat je ook honingmieren hebt en al, uh, dat weet ik dan allemaal niet. Nee. Maar. Maar mieren houden mieren van zoet. Zuur... Dat nog steeds, vroeger en nu. Alsjeblieft. Dat mieren graag zoet eten. Ja. Maar ik vind het wel ja. interessant om te weten dat de mier van zichzelf zuur smaakt. Ik hoef het zelf niet proefondervindelijk te, uh, te ervaren. Maar ik vind het wel leuk om te weten. Ja, ik zou het je wel aanraden. Een keer een mier? Een mier eten? Ja? Ik, ik vind er niks mis mee. Okay. Nou, ik denk er nog even kak, over na. Kak, kak, kak, Kakkelakken zijn iets viezer. Daar denk maar, ik nog uh, iets langer over al. na. Ja. Heb je die ja, ook gegeten, Vincent? Nee. Uh... Ik heb een klein stukje geproefd, maar ja, die ja. maakt echt vies. Je hebt er even aan gelikt. Dus, uh, nee, ik heb er ook een stukje <laughs> van gegeet. Maar niet die sap, weet je wel. Van, van, van zo'n dik, dik... Ah, sap, Vincent. Ah, dat is zo in je, in je mond spuit. zo. Hey, heb ik niet gedaan. Bedankt, hè? Oh, ja, jij ook. Goeienacht. Dag, Vincent. Dag, Hoi. dag. dag 0800-1121. Yo. Ja, goeiemiddag. Hallo, dat is lang geleden. Dat is zeker lang geleden, maar ja. we blijven gewoon doorgaan. Oh, gelukkig. <laughs> Ik wil even over die, dat houtsoort hebben. Ja. Uh, nou, meestal zijn het triplexplaten, dit zijn drie lagen. Ja. Eén in de lengte, één in de breedte en nog één in de lengte. Oh, ja. Want anders gaat het werken. ja. En een plaat is, als het voor deurplaten zijn, dan zijn ze 83 of 88 of 78. Dan bij 2 meter 1 of 2 meter 11, of Jij weet ook alles, hè? Ja, nou, ik heb uh, 17 jaar in dat spul gewerkt. Maar, uh, nou nemen we dus populieren. nou nemen we 10 kilo, dan zitten er 25 platen in. Nemen we vurenhout, zitten er twintig platen in. <lacht> nemen we eikenhout zitten er 15 platen in. jouw ja, we hoeven niet het hele repertoire van de bouwmarkt hoor want... Um... Nee hoor, lieve schat, <lacht> maar nou nemen we één plaat van Tiek of Jatti. Oh, ja. En dat is nou het verschil. Oké. Okay. Want het is niet net als die man zei van het naar beneden laten vallen. Het gaat gewoon het houtsoort... Want in populieren zit het dus, dat is lichter dan Tiek of Jatti. Dat ah. is gewoon het verschil. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Nou, en dan die uh, watervlekken op die uh, cd of die langspeelplaten. Dat is met pils. Echt waar? Ja. Vind ik nou echt wat voor jou, Jo, om te denken, ik probeer het met bier. Ja, nou, je moet horen, wat, vroeger hadden we die, die kleine plaatjes en we hadden grote platen. Nou, dan, dan dacht je van, nou, ik ga ze dus een keer schoonmaken. Nou, dan ja. nam je een witte doek en dan nam je dus wat pils. Nou, dan moet je kijken wat de vuiligheid af komt. Maar, Jo, sta jij nou wel eens op zondagmiddag je cd's schoonmaken met bier? Nee, ik heb geen cd's. <laughs> ik heb alleen nog twintig langspeelplaten... En ik heb mijn harddisk en ik heb uh, mijn video en ik heb uh, mijn computer en dat, nee, doe doen het niet meer. Nee, oh, ik dacht, ik dacht heel even dat je ging zeggen. De, dat je ging zeggen, ik heb geen bier, maar jij hebt geen cd's. Ja, maar ik heb wel bier. Oh, gelukkig. Nou, dat vind ik fijn om, uh, fijn om te horen. Kom, kom maar lekker de peels Nou ja, ik weet, ik, dat weet ik niet. Maar dan, nou, het is een goed idee. Dan neem ik wel allemaal vieze cd's mee. Mag je ook doen. Oké, okay, dankjewel je Jo. Goed zo, Uitred. Goeienacht. Doei, Kees.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 De ballen op het groen boejard slaan tikkend is die verrood. En ik sta zwijgend naar haar hart. En zie haar langzaam roze bloot. Wie is beter? wie is best, hier is beter dan de.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 Bier is beter dan de rest Bier is bitter, bier is best Bier is beter dan de rest Ik zit als laatste hier en drink En roep de oude dromen op En met mijn klaverjas een schop Schep ik de gaten in het zin ik streel haar blote, zachte arm en krijg in ruim een laatste glas. Misschien is het morgen wel weer warm. En loop ik buiten zonder jas. Wow. Bier is beter, bier is best, bier is beter. Such a fit. Op de Nijs was dat John wil weten waarom het theater van het sentiment... het radioprogramma van Radio 2 ophoudt te bestaan. Erik die wil graag weten waarom het woord trending topic... zo snel wordt opgenomen in het normale woordgebruik. Martin de Wit zoekt nog steeds de LP van een klas... die naar de dierentuin gaat op schoolreisje... Thomas vraagt zich af waarom er muziek staat onder de teletekst... of uh, teletekst op Nederland 1, midden in de nacht. En niet bijvoorbeeld een radiozender. Goed idee. Uh, en Helene die wil weten hoe het kijk- en luisteronderzoek in zijn werk gaat. 0800-1121 als je een antwoord kunt geven op een van deze vragen. Of als je een nieuwe vraag hebt. Stefan. Goeiedag, achterwege. Hi. Uh, over het hout had ik nog even. Ja, uh, je hebt hardhout en zachthout. Ja. En uh, hardhout, dat zijn uh, zoals eiken en, en uh, tropisch hardhout, dat zijn langzaam groeiende bomen. Ja. En daarom heb je dus ook uh, die moleculaire dichtheid. Uh, ja. Jaren, als je een, een, een boom, een eik en dan zitten jaren, veel dichter op elkaar dan bijvoorbeeld van een uh, spar. Dus en volgens mij is dit gewoon samenvattend voor wat we nu allemaal gezegd hebben. Gewoon het antwoord op de vraag van Jelle. Ja, dat is gewoon het verschil. Omdat het langzaam groeit is het veel steviger hout. Nou. Daardoor is het zwaarder. Hartstikke goed, Stefan. En hoe weet je dat? Ja, dat, dat, uh, ja ik hoorde eens gehoord van een uh, timmerman. <laughs> die uh, zegt, uh, je hebt uh, hard hout en zacht hout. En ik geloof dat hij dat zei dat de berg het uh, hardste zacht hout wat er is. Het hartste zacht houdt. Kijk, dat we die nuance nog even meenemen. Dankjewel, Stefan. Ja, ja oké, okay, goedendag. Hoi, goedendag nog. Doei. Doei. Meneer Groenewold. Ja, gelijk weer eigenlijk een antwoord op de vraag. Ja. Zullen we maar alle eindjes aan elkaar knopen? Knoop, knoopt u even alle eindjes aan elkaar? We hebben het allemaal juist en we zitten er allemaal naast. Oh jee, en nu dan? Oké, okay. wat was de vraagstelling... Dat is knap. Eerst zeggen dat het allemaal niet waar is, waar is en dan vragen wat er de vraag was. verschil er een tussen het, uh, hetzelfde soort hout? Nee. Ja, want wat waarom weegt de ene populaire plaat zwaarder dan de andere? Nee, dat vroeg hij niet. Hij vroeg waarom, zwaarder, waarom een populiere triplexplaat zwaarder was dan een gewone triplexplaat. Een populiere triplex is gewoon een ander soort hout. Maar je kunt, wat, ja. waar, daar is nog iets Harder anders hout. aan de hand. Er oh. is zelfs een gewichtsverschil tussen dezelfde houtsoorten. Het is een levend product. Ja, maar toch niet zo'n groot, groot verschil ja. dat je met één plaatje ja. denkt... Ja, een ou, ou, ou, de beschouder. klimaatverschillen worden zelfs... Uh, de klimaatverschillen die we dus moeten meten... Dus wat er in de afgelopen eeuwen gebeurd is ja. op onze planeet... Ja. wordt aan de hand van de boomringen gemeten. Ja, nee, dat, ja, dat snap ik. Als het heel nat is en zo... Als ja, het anders is, ja. vochtiger of minder vochtig... Ja. groeit de boomsoort meer of minder hard. Ja. Dus de dichtheid wordt meer of minder. En we spreken nog steeds over dezelfde houtsoort en dezelfde boomsoort... en niet over een ander soort hout. Maar... Hout hout ja. en zacht hout zijn andere houtsoorten. Ja. Maar we spreken over dezelfde houtsoort. Ja. Over dezelfde boomsoort. Die tocht van gewicht kan verschillen. Dat kan omdat het een levend product is. Een vaste stof is geen probleem. Maar dit is nog ook een levend product. Maar zou het zelfs... De ene koe weegt toch nooit hetzelfde als de andere koe? Wij wegen er ook niet in identiek aan elkaar hetzelfde. Het zijn levende producten. Die zelfs nog blijven leven nadat ze dood zijn. Daarom hebben we namelijk kromhout en rechthout. Veel hout waar vocht in gaat trekken, kan in bouwmarkten krom gaan trekken... door temperatuurwisselingen. Maar zou het nou zo kunnen zijn, meneer Groenewold? Ja, ik heb tien jaar in de bouwmarkt gestaan, dus u weet er alles van. Maar zou het nou zo kunnen zijn dat een, de, dat een populaire uh, tri plexplaat die zeg, maar is uh, gemaakt uit hout uit een uh, slechte tijd. Ja. Uiteindelijk lichter is ja. dan een uh, gewone triplexplaat ja. Uit een goede tijd. Ja, dat oh. heeft met de dichtheid. De, de dichtheid van het product te maken met de moleculaire samenstelling, dus dat die dichter van de structuur is. Dus hoe dichter die is, hoe minder vocht erin zit. Dus als je, uh, nou, zijn die verschillen vrij klein. Maar ze zijn tegenwoordig met de huidige meetapparatuur meetbaar. Nou, hartstikke goed. Ik denk dat Jelle ermee geholpen is. Ja, zo zit het in elkaar en niet anders. Het, allebei, inderdaad, het gewicht is ook nog onderhevig aan de aantrekkingskracht van de aarde. Maar oh, daar nee, hebben we het nu niet meer over. Dan krijgen we dat weer. D uh, dank u wel, meneer Groenewold. Oké. Okay. Dag. Bedankt. Goeienacht. Hey. Rick Nijssen. Goeienavond. Goeienavond. Rik. Dag Rick. Ik bel voor de plaats van de schoolrijdjes. Oh, wat goed. Ja. Ik heb hem in je hormen en het is eigenlijk... Niet waar, je musicals. hebt hem gewoon in je handen. Ik heb hem gewoon in mijn hand, ja. Fantastisch. twee musicals, Bas September en op schoolreis. Ja, dat is hem. En we gaan vandaag op schoolreis, op schoolreis, op schoolreis. We gaan vandaag op schoolreis en iedereen gaat mee. En die heb jij daar op CD? Uh, op uh, plaat? Op LP. Op LP. Ja. En, en hoe kom je eraan? Uh, ik heb de rommelmarkt gekocht. Wat heb je gekocht? Op de rommelmarkt ik heb me gewoon, kom, kom ik hem gewoon tegen. Maar waarom? Uh, nou, eigenlijk vanwege de mensen die aan meewerken. De uh, musical is geschreven door Harry Gele. Ja. Ik weet niet of het naam je naam zegt, maar die heeft ja. opgeschreven aan uh, Koebelen en kunt u mij daar vertellen. Ja. En verder is er meegewerkt door Giet Jaspers. Ja. En die is als ik niet vergis ook meegewerkt aan Hoepla. <laughs> en je dacht van nou dat moet ik hebben. Dat moet ik hebben, ja. Ach, wat lief. En Ba september is in de tijd ook op uh, tv verschenen en regelmatig geraald. Wat zeg jij? Je? je moet even uh, die, die, kan je slecht verstaan. De uh, musical Ba September is uh, 1967 opgenomen voor tv. We hebben nog regelmatig gehaald op uh, Cultura. Oh, eerlijk waar? Eerlijk waar, ja. Oké, okay, dus Ba September, dat is een musical uit de jaren 60. Ja. En op de B-kant staat dus het schoolreisverhaal. Wat we ja. net zo prachtig hoorden zingen door uh, Martin de Wit. Klopt helemaal. Ah. En... Um... Uh, eens eventjes kijken, want uh, ik heb inmiddels van Eline wat dingen toegestuurd gekregen. Maar ik moet even kijken of ik dat kan afspelen. schattig allemaal. En, en speel je hem nog wel eens af, DLP? Rick? Ja. Ja? Speel je hem nog wel eens af? Ik speel hem regelmatig af, ja. Oh, oké. Okay. Dus het is niet dat je hem wel wil verkopen aan Martin de Wit... Nee. Hé, wat jammer nou. Ja. <laughs> maar goed, maar, maar wat kun je vertellen nog over de LP? Want misschien dat hij hem dan ergens kan vinden. Dus even alle informatie uh, waar hij nog iets aan heeft. Nou, de plaats zelf is misschien dus op het Philips label. Ja. Um, hij heet dus gewoon Baart September. Ja. En ja, wie weet is hij wel marktplaats verkrijgen. Ja, precies. Dan moet hij maar eens eventjes gaan, uh, gaan zoeken. Maar het is al heel goed dat hij inderdaad de naam... Hoe ziet hij eruit? Ja, het is een midwoes. En er staan twee schoolbussen opgetekend. Ja. En dat was het. En dat was het. Nou, ja. nou, hartstikke goed, Rick. Ik vind het wel super schattig. En heb je een pick-up bij de hand? Ik heb die bij de hand. Ik kan kijken of ik een klein stukje kan draaien. Oh, nou dat zou mooi zijn. En dan het liefste van dat liedje, van dat we gaan uh, we gaan vandaag op schoolreis. Dat klinkt ongeveer. Dat klinkt als ik als ik dat eventjes uh, weer, weer even in de herinnering terug kan brengen, want Martin de Wit heeft dat zo prachtig uh, uh, de auditief uh, uh, uh, overgebracht. Het klinkt ongeveer zo. En we gaan vandaag op schoolreis, op schoolreis, op schoolreis, we gaan vandaag op schoolreis en iedereen gaat mee. Ja, ik heb nou de draaitafel leggen. Oh, goed. Live verslag van iemand die een LP op de draaitafel legt. <laughs> <laughs> hm mm hm. Ja, klinkt als... Ik heb jullie wel. Ik dat we maar uit die vrienden Ik hier een kritiek op van de Die ze daarvoor, op. Geen ja of present, anders moet het een heilige heen. Opgeluk, daar gaan we. Kereltje Ademarie, die zijn boodschot, die poelen dat zij haar droogschip te als een ei. Dan we iemand volspletterd, of spookers spoeken, als gevels, die jaspers, als zijn nemen, niet boten, niet nickel voor boten, want Frank de baal. Ja hoor. Fantastisch Rick. Dat is hem gewoon. Dat moet hem zijn, ja. Maar heb je een goede band met je buren? Omdat je namelijk om vijf overal, hey. vier s'nachts, uh, ja, <laughs> kinderkoren horen. <laughs> <laughs> hey, mag ik je heel Zet... hartelijk bedanken? Oké, okay, niks dank je. September heet hij. Daar moet Martin ja, de Wit naar September, zoeken. En, uh, op schoolreis. Op schoolreis, dat hadden we natuurlijk kunnen voorspellen. Dankjewel Rick. Oké, okay, nu dankje. Goedenacht nog. Vergleits niet verder. Doei. Wat ik nou eigenlijk nog had willen weten van Rick is of hij nu verder de LP gaat zitten luisteren of dit programma. Maar ik, ik, ik, ik gok de LP als ik, zo, uh, als ik het zo hoorde. Marijn, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hoi. Um, ik wel uh, vanwege uh, nou ja, de, de Spaanplaat en de populiere hout. Oh, jeetje. Ja. Nee, ja, fijn. Ja, Wat lief dus wil, je wil, wil denk, uh, dat je ja. het bij wilt dragen. Populiere hout zwaarder zou zijn, maar populiere hout is heel licht hout. Oh. Dus de, de plaat moet lichter zijn juist. Oh, dus uh, Helene had ook nog eens een keertje enorm gelijk. En ik, uh, uh, ik zeg het eigenlijk al nou zo'n uur uh, uh, en uh, 36 minuten verkeerd. <laughs> Ja, nou ik kom, ik kom net binnen of zo, ik oh, ja. luister nu naar de koutier, tim, maar uh, ik dacht, ja, nee, dit is heel licht hout. Oh, maar, Alleen, maar, maar is er even voor, we, vo we hebben ja. het over populiere, type, tri oh, <coughs> populiere ja, triplex. triplex ten opzichte van gewone triplex. Ja, wat is gewone triplex? Dat is waarschijnlijk vuurhout hout dan. Nou, de gemiddelde triplex, zeg maar. Ja, ja nou, nou vind ik het heel lastig, want die triplex wordt natuurlijk ook al op lijm verwerkt. Ja. Dus in hoeverre dat dan nog weer aan het gewicht, uh, dat kan bijvoorbeeld zijn dat populiere auto ook weer veel lijm opneemt, omdat het een hele grove structuur is. Ja, maar we, laten we nu wel even, wel, nu wil ik ook weten ook, of populiere triplex uh, zwaarder of lichter is dan gewoon een triplex? Naar mijn idee lichter. Moet nou, het lichter zijn. Uh, je klinkt heel geloofwaardig, dus ik neem het gewoon van je aan nu, ja? ja nou, Het is dat ik wel eens bomen omzaag, en dus ook populier, hè. <laughs> dan, gek genoeg als ik hem omzaag, dan is hij heel zwaar, want dan zit hij helemaal vol met vocht. Ja. Als het, als het dus droog is, dan, dan is het heel licht hout. En kun je een populier zo onder je arm nemen en uh, naar het haardvuur tillen? oh ja, het ligt eraan hoe dik de stam is. Maar, uh. Oh ja, een klein populiertje. Ja, en wat ik ook wel grappig vond, iemand vertelde dus over die ringen ook. Je hebt dus niet alleen verschillende gewicht. Uh, tussen de verschillende boomsoorten, maar ook tussen de, de, in dezelfde soort, zeg maar. alleen dan waar die gestaan heeft. Ja. Een den in Scandinavië is zwaarder dan een den uit Zuid-Europa, bij wijze van spreken. Ja, mits die natuurlijk in het vocht gestaan heeft en niet in een uh, toevallige droge hoek van Scandinavië. Ja, en ook hoeveel die zeg maar, kan groeien in zijn ja. seizoen. Het verschilt per boom. Ik leer dingen over bomen die ze me nog nooit verteld hadden toen, toen ik ze aan het knuffelen was. Maar, maar Marijn, waarom zag jij wel eens een boom om? Uh, nou, dat is een deel van mijn werk. Uh, Zijn winters dan, uh, dan, uh, dan haal ik wel bij particulieren wat bomen weg. Oh, het is niet dat je boswachter bent? Nee, nee, nee. Goh, nou, ik, ik vond het uh, toch interessant om te horen Marijn, dankjewel. Nou, graag gedaan. Ik uh, weet alles van Triplex volgende keer als ik in de bouwmarkt kom. Ik denk het ook. Of als ik nog eens een populier weg moet koppen, dan weet, dan weet ik dat het kan. Dat het lichthout is. <laughs> dankjewel. Hè. Oh, ben je, ben, je, ben je vrachtwagen... Nee, je bent geen vrachtwagen aan het rijden. Want je bent... Uh... Nee, nee, ik zit gewoon in een normale auto. Oh, ja. Oké, okay. nou goede reis dan Marijn. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei. Dankjewel. Ja, Hoi. dag, Dag, dag. 0800 -1 -1 -1. Betty? Ja. Astrid, ik wil ook een boom opzetten. Ja. Nee, hoor. Als het maar als het maar populier is. Ja, nee. Ja. Nou, ik uh, heb nou net die versie gehoord over van uh, die schoolreis. Ja. En, maar ik heb vroeger ook een andere gehoord. En die was van de Waama's. De wat? De Waama's. De Willem Wama's. Anton Waamaas Anton. Dus niet ja. de lama's, maar de Wama's. Ja, juist. Oh, en klonk die ongeveer als wat we net hoorden? Want het nou, was duidelijk het was, wel. Uh, het was een uh, toen de tijd een ondeugend liedje, want oh. er werd ontzettend veel kattenkwaad in uitgehaald. Nou, dan was het vast een ander liedje, want dan ja, zou dat Martin weet. dat nog wel geweten ik hebben. Ja. De, ik hoorde net uh, dan de, de originele, denk ik, van ja, die, uh, ja, die musical. Ja. En maar ik denk, ja, die van de Wama's die was ook vreselijk leuk altijd. Oh, hè? Maar ik zou niet weten of die uh, nog ergens te koop is, maar het was een LP. Oh, oké. Okay. Ja, maar ik heb Eline, die zit altijd uh, op de chat bij dit programma. Ja. Die weet alles. Ja. En die typt onmiddellijk de Wama's met de school een dagje naar buiten. Ja, ja. Ja, dat is goed. Kijk, het is, het is wel een beetje een thema in die tijd, hè? Schoolreisjes. Ja, ja ook dat nu. Ja, en... ik geloof dat. De, ja, het begint ook met een hoop, Harry. Maar... <middels> Ja. Hier voor u staat zo'n onderwijzer die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk gewijzer. Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood. Die zei gedurende het reisje tot ouds groot vakkundig Houden van de bossen, vooral van het indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in het bos dan zoveel dieren, als je daar vast ligt op de grond. Ik wil ze lokken, maar dat is moeilijk, want de mond zit vol met bier. Als TV met verlos mag, ik liever dan dat vorige spel. Ja, ja. Al zag mijn klas de andere dag, gelukkig wel, dat ik nog in het bos lag. In het water laat ik nooit verstek gaan. Nee, dat weet ik. We doen niet langs de onderkant. Heb je gewonnen? Ik win altijd dankzij mijn klas, want als die man gaan op mijn kop staan. Heb ze een nieuwe tocht beloofd? Weer toch? Ja, yeah, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus, mijn zitting was gestoefd, en doet mijn hoofd zeer. En weer terug bij vrouwen spruiten. Dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw: Wat zie je, pips? Kom niet de kinderen maar is lekker mee naar buiten. Yeah! Wim van Wageningen en Dick de Maat. Van Wageningen en de Maat, dat werd uh, Wama. En het, dit was het, hè, Betty? Ja. Ik vond het nog niet eens zo heel stout, hoor. Nee, nee, nee, maar voor toen wel. Ja, precies. Nou, leuk. Ja, en, wanneer was het? In welk jaar? Ja, precies weet ik niet, maar... Het... Zeg maar tussen 58 en, en, en 65. Oh, dat is best lang geleden. Nou, ja, de, de ja, Betty, wel. dankjewel. Ja, het was het niet, okay. maar we hebben er wel van genoten met elkaar. Dus uh, goede ja, nacht nog. Ik. Ja, goed. Dag. Dag. Dag. Ronald, weet jij wel welk jaar? Uh, ik, ben van, ik ben geboren 43. Ik was 13 toen ik zong bij het Apels Kinderschoor. Uh, dus 53, uh, uh, 56, uh, 57. Ja, dat is lang, lang geleden. En dat Afro-kinderkoor, was dat het koor wat we hoorden in de achtergrond? Dat denk ik wel, want ik heb dat niet gezongen. Wat leuk! En dat was, uh, als ik het goed zeg, Jacob Hamel. Wat, wa en, uh, wat was Jacob Hamel? Uh, en de, de, de, de, de, de uh, begin tune, die ken ik nog helemaal uit mijn hoofd. En dat is luister je mee naar het kinderkoor, het kinderkoortje omkom. Zingen we liedjes of vrolijke wijsjes, voor jongens en jongens en meisjes. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat leuk zeg. Maar, maar je hebt dan waarschijnlijk heel veel liedjes gezongen. Dus herinner je je nog specifiek dat dit liedje werd opgenomen? Ja, ja. En, en hoe ging dat dan? Want, het, want dan zat je bij het Afro's kinderkoor en was het dan gewoon uh, iedere week repeteren of zo? Of, uh... ja, ja, ja, ja, ja. Elke week repeteren en, en, en van tevoren repeteren en daarna opnemen en uitzending. En dan kwamen, gewoon, uh, dan kwamen meneer Van Wageningen en meneer De Maat en die zeiden van nou, uh, begin maar met een beetje lachen en uh, roepen. Nou, zo ongeveer. Nou, ja, niet eens eigenlijk. Het was, het, was, nou, het was toch vrij serieus, hoor. We waren echt met zingen bezig. Ja, ik herinner het me heel goed. En toen was je dertien, toen je nog zong over het schoolreisje... ben je daarna verder gegaan met zingen? Ja, ja, ja zeker. Maar, maar niet, niet, niet professioneel, maar... maar ja, hoe gaat dat? Je gaat dan naar een, een, een, een jongelingenkoor uh, en naar een knapenkoor en, en, en naderhand na naar de zangvereniging. En uh, ik woon trouwens in Spanje en ik ben, ik ben nog steeds, ik ben ondertussen, ben ik 70 en ik, ik zit nog steeds op de zangvereniging. En zing je dan in Spaans? Uh, ja. Waarom twijfel je nou? Heb je geen idee eigenlijk? Jawel, jawel, jawel, jawel, maar we zingen ook heel veel uh, uh, uh, operetten en opera. Oh, en dat, is, ja. dat is voornamelijk in Duits. Oh ja, ja. Nou, wat leuk zeg gewoon, dat jij hoorde dit voorbij komen en je dacht, hé, hey, dat komt me bekend voor. Ja, ja dat vond ik heel leuk om, om te horen. Ik denk, ja, hier heb ik aan meegedaan vroeger. Ja, maar weet je het nog van alle liedjes? Ja, er waren heel veel liedjes die, die, die ook heel... Heel moralistisch, heel moralistisch waren. Ja, ja, en, en, in de richting bijvoorbeeld van... Doe het dopje op de tube van de tampesta... anders droog de pasta uit. Ja, maar dat is... weet Je je kunt zeggen wat je wil, maar dat is echt een enorm goed advies, hè? Ja, dat nou precies. Ja, nog steeds. En de politiegent is je beste kamerad. Dom. Nou, dat waren de teksten wel. <laughs> nou, het is wel blijven hangen. Nou, ik vond het erg leuk je even te, te spreken, Ronald. Ja, oké, okay. ik heb ook nog een vraag. Oh, nou, dat is ook toevallig. Ja, ja die heb ik 14 dagen geleden al gesteld. Maar toen oh. ging de computer bij mij mis. Ja. En uh, ik woon in uh, Spanje, in, uh, in Nerga. Ja. Dat is Andalusië. Ja. En het merkwaardige is als ik naar de maan kijk... en het is half de oh, maan. Oh ja, ja. Dan, dan hebben we in Nederland, hebben we dus een halve maan links of rechts. Ja. Laat ik even maar zeggen, ja. Ja, en daar en is die onder of boven? Onder of boven? Ja. En hoe kan dat? Dat, dat vind ik zo raar dat, die, dat, dat, dat, dat je een, een, een, een halve cirkel aan de onderkant ziet. Ja, dat is gek. Ja, die heb je inderdaad eerder ge gesteld. Hiervan. Nou, kijk of we hem vannacht be beantwoord kunnen krijgen, Ronald. Ik luister graag door. Dankjewel, hè. Oké, okay, ook bedankt. Dag. 0800-1121. Als u op een kinderkoor heeft gezeten of een vraag of een antwoord heeft. Aardverschoor, Verschoor, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Mijn huip Verschoor. Hoe? Huip. Huip. Ja. Huip, ja. Ik heb een, ik heb een vraag. Ja. Het gaat over plassen. Ja. Dat je zoveel moet plassen. Uh, als je koffie drinkt oh. of uh, als je zenuwachtig wordt. Als je iets gaat doen, uh, uh, stap je de vraag als ja. je zenuwachtig wordt? Nou, dat is mijn vraag eigenlijk. En is daar iets voor uh, te, tegen te doen? Uh, qua groente of nee, uh, <laughs> uh, etenswaren. om dat tegen te gaan? Qua groentes. Maar waar ben je in hemelsnaam? Want het klinkt, het klinkt alsof je in een windmolen zit die aanstaat. Nee, in de vrachtwagen zit ik. Wat, maar heb je jij, heb jij ook die, uh, die Mercedes met uh, spookstoringen? Want het is niet goed hoor, dit. <laughs> maar... Uh... Uh, uh, snap je ongeveer de vraag? Ja, ik snap de vraag waarom je veel moet plassen van koffie... of als je zenuwachtig bent en of je bepaald soort groentes kunt eten... om het tegen te gaan of iets anders. Ja. Ja. Nou ja, die, die vraag uh, die, uh, die ligt er nu. En ik zeg 0800-1121 voor mensen die adviezen hebben voor je. En uh, Huip? Ja, waar je... rijd ik? Waar je rijdt? Ja. Uh, bij Wageningen? Nee. Oh, ja, dan weet ik het ook niet. Maar uh, hoe was de vraag toen ook weer? wat er in de bak zit? Ja, uh, raad wat hij rijdt, maar eerst wou ik vragen, Huip, of je zenuwachtig was voor dit gesprek? Nee, nee, nee. Oh, nee, want dan moest je even eruit om te plassen natuurlijk. Nee, ik rijd nog steeds niet. Oké, okay, zullen we raad wat hij rijdt spelen? Ja, dat is goed. Moet wel heel duidelijk articuleren, want je bent slecht te verstaan. Um, even kijken. Rij je met uh, iets wat eetbaar is? Nee. Uh, drinken? Ook niet. Gebruiksvoorwerpen? Ja, gebruiksvoorwerpen, uh, ja, wel. Ja? Heb je het zelf in huis? Ja. Is het, zijn het allemaal dezelfde dingen of allemaal verschillende dingen? Allemaal verschillende dingen. Ja, zie je. Jij rijdt ook met van alles wat. Ja, de, de, de, de, de verschillende artikelen. Maar verschillende artikelen die wel onder één noemer vallen. Ja, ja, ja. Het, het klinkt... Nee. Je zegt ja, maar je bedoelt nee. Um, nee, nee. Okay. Schoenen. Nee, nee, nee. Uh, is het is geen Het is geen kleding. Uh, je hebt het zelf in huis, hè? Ja. Um, even kijken. Planten. Nee, nee. Nee, nee. Um, meubels. Ja, wat, jawel. Stoelen. Meubels. meubels. Tafels. Bankstellen. Ja. Lampen. Allemaal. Allemaal. Uh, schroefjes. Nou, schroefjes niet. Oh, dat is het niet van Ikea. Of juist wel. Nee. <grijg> uh, nee, niet, niet van Ikea. <grijg> Oké, okay, dus je rijdt met meubels. Ja. Nou, dan zijn we er. Dan ga ik snel ophangen, want het is een verschrikkelijke lijn. Dank je wel, Huip. Plasvoorzichtig. Doeg. Edmond, Edmund, Edmund, Edmund. Met Edmund uit Vlaardingen. Edmund, ja. Ja, nee, over die meneer net die zoveel moet plassen. Ja. Nou, ik ben zelf taxichauffeur geweest. Ja. Dus, en... Je hebt geen wc tot je beschikking. Nee. En je kan niet wilt plassen, want uh, daar zit de politie ook op de loer. En hoe doen taxi's Dat is de kosten. Ja. En ik heb vaak vrachtwagenchauffeurs bij pompstations zien plassen. Oh ja. Dan rijden ze dan zo'n pompstation binnen. Ja. Dan kijken ze om zich heen. Ja. En dan plassen ze tegen de banden van de, <laughs> van de vrachtwagen. Maar het zit tussen onze oren. Want als je de hele dag in de auto zit. Ja. Dan, dan kan je niet plassen, je te wordt anders, want koffie bijvoorbeeld, één bakje koffie had ik voldoende, want ik was zo bang als de dood om te drinken. Ja. Elke gelegenheid waar je langskwam, het zei Daniel Den Hoed, of het zei een ziekenhuis, nou dan uh, is het sprinten naar het toilet. Ja. We hadden ook taxichauffeurs, het was ook sprinten naar het toilet. Ja. Maar het is gewoon het idee dat je niet vrij naar de wc kan. Daar moet je van plassen. Ja, dus het zit tussen je oren. Zeker een spanning. Maar uh, Edmond, het, het kan wel tussen je oren zitten, maar iedereen moet toch af en toe plassen? Jawel, maar je bent niet iedere keer ook in de gelegenheid om te plassen. Nee, dat weet ik wel, maar het is niet alsof je, zeg maar, als je niet in de gelegenheid bent, dat je dan opeens niet hoeft. Nou ja, kijk, en, uh, bij elke gelegenheid, al moet je niet, ga je even aan denken van... Als ik hem nu hier kwijt kan, dan is het goed. Dat is, er zijn wel heel veel mensen, denk ik, die nu moeten plassen. Die denken nu van, po, ja, nu je het erover hebt, nu moet ik plassen. Nou, die kunnen makkelijk naar het toilet, maar die meneer niet. Ja. Want die zit in de vrachtwagen. Nee, ja, nou ja, maar daar, daar hebben ze toch oplossingen voor in moderne uh, uh, vrachtwagens? Nee, ik denk het niet. Ik heb er ooit, ooit aan gedacht om een urinaal te kopen ja. en in mijn kofferbak te doen. Ja, nee, maar ik kijk jullie, j, jij jij en Huib huip zijn mannen, dus dan voldoet een simpele uh, uh, fles. Dat klopt. ja. fles. Dames hebben het er ook mee gemaakt en dan stonden wij te lachen, want dan kwamen ze even ergens binnen. Dan is het van, nee, ik heb geen tijd voor je, ik moet gewoon naar de wc. Ja, want we hebben niet altijd de gelegenheid. Ik heb het ook meegemaakt dat ik een ritje zou krijgen van uh, Vlaardingen naar Rotterdam. Ja. Maar op een gegeven moment werd het een ritje vanaf Rotterdam ja. naar vliegveld Staventum in ja. België. Ja. Nou, dat is een lange ruk. Ja, maar dan kun je toch bij een tankstation eventjes ja, gaan plassen? Ja. Dat kan wel, dat kan wel. Maar, maar je ja, moet, Edmund, je moet net als bij kleine kinderen... je moet van tevoren bedenken... oké, okay, ik zit nu al een half uur in de auto... en ik moet nog een uur, ik kom nu langs een tankstation. Ik ga... Goed, ik ben nu iemand op de nationale radio aan het uitleggen... dat hij regelmatig moet plassen. Edmund, moest je nou meer plassen als je zenuwachtig bent? Dan moet je meer plassen natuurlijk. Kijk, het ah, idee maar dat Maar waarom? Je, ah, nee, als ik vrij ben, dan was, dan was het rustig. Dus... Je kweekt een, een soort spanning kweek je dan. Ja. Het feit dat je niet makkelijk naar het toilet kan, ja. dat is alvast een spanning. Ja. En daar heeft die meneer ook last van. Nou, staat genoteerd. En over die, het hout. Ja. Het volgende. Uh, ik heb vroeger met, ook met hout gewerkt als klein jongen. Ja. Het was bij een doodkistenmakerbedrijf, de enige in, uh, in Suriname. ja. Dus ben ik met diverse houtsoorten ben ik in contact gekomen. En elk hout is anders. Ja. Ze kunnen allemaal, laten we zeggen, aan vierkante meter zijn. Ja. Maar ze zijn allemaal verschillend. Ik uh, Zwaardere uh, houtsoorten uh. heb ik meegemaakt, zoals groen groenhaard. En ook die meerpalen in, hier voor onze kade. Dat is die Basra Locus. Ja. Dat kom, dat zijn ook, het is ook hout uit de tropen. Dat, zijn, dat is helemaal zwaar. En dan heb je ook bijvoorbeeld uh, lichthout, heb je? dat is ceder uh, mahonie, een beetje. Oké, okay, Edmund. Oké. Okay. Dank je wel, hè. Graag. <laughs> nacht <Goedenacht laughs> <Okay>, nog. Oké, <laughs> ja, Dag. Erik. Ja, dat was ik weer. Hé. Hey. <laughs> ik hoorde het verhaal over plassen en ik moest me even denken aan van, stel je, je je loopt onderweg naar huis, weet je, je moet plassen. Ja. Je moet heel nodig of je moet het anders. Ik en, moet nu plassen, is, van dat hele toestanden. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat dat nog net niet, maar nee. hoe dichter je bij huis komt, ja. hoe nodig je, je moet. Ja, ja, ja, dat het toch Kijk, psychisch is. Ja, nou, dat, ik weet nou niet ja, of het psychisch is, maar dat moet huis wel, toch? Soms moet je heel een... nodig plassen en dan uh, loop je onderweg naar huis. En hoe dichter je bij huis komt, dan ben je blij thuis thuis, dan denk je dan boom. Ja. Nou, Erik, ik ben blij dat je nog even gebeld hebt met deze bijdrage. <laughs> dat dus is misschien maar het is net alsof een blaas ruikt. Ik ben blij dat het thuis niet loopt. Ja, ja, nou, ik had het niet willen missen, dankjewel. Oké. Okay. <laughs> goeienacht. Doei. <laughs> Doeg. Rob. Hallo, Astrid, met Rob uit de Rinde. Hallo, Rob. Hoi. Nou, het is wel een, een praatje pies vandaag. Het is een beetje een zeikonderwerp, maar... Ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, nou, ik heb wel antwoord denk ik, hoor. Nou, vertel. Ja, nou, je lichaamstemperatuur... Ja. En ik hoor dat veel mensen er last van hebben... die onder andere ook in het weer dat die zitten, taxi, noem maar op, hè. Ja. Uh, je lichaamstemperatuur is 37,5 uh, graden binnenin. Ja. Uh, dus ook de vloeistoffen, zeg maar, ook in je blaas. Ja. En op het moment dat je lichaam afkoelt... Ja. ...doordat je naar buiten gaat, of van 21 naar 18 graden... ...of van, uh, van uh, min uh, 7 naar plus 15, noem maar op. Ja. Die temperatuurverschillen, je lichaam, wil, wil je, je lichaam op temperatuur houden. Ja. Je gaat eerst de bloeistof afvoeren, dus je zegt, hup, die blaas leeg... Ja. ...want uh, bloeistof is moeilijk op te warmen. Dus je blaas leeg, zodat je energie uh, uh, in je lichaam, je temperatuur in je lichaam hoger kan worden... Nou, ja. uh, ze noemen het ook wel koude uh, koude kou zeggen ze wel eens. Oh, ze, no ze noemen ze het ook. Dus vooral zwinters van de warmte in de kou. Ja, dan uh, krijg je aandrang. Dan moet je plassen. En als je zenuwachtig bent, ja. Nou, daar, daar heb ik geen last van zelf. Nee, nooit zenuwachtig. Maar, dat kan uh, ook. Uh, ja, uh, ja dat, dat is dan weer, weer wat apart. Hè? Dat, dat heb ik nog nooit van gehoord, hoor. Uh, ik, oh. Ja, want als je natuurlijk zenuwachtig bent... dan hebben die mensen waarschijnlijk ook uh, vochtige handen. Ja, ja dan ga dan je, dan je dan toch uh, vochten. Nou, misschien dat iemand daar nog over kan bellen. Rob, ja, we, gaan, uh, ja. we gaan luisteren naar de nieuwslezer. Maar dank je wel voor je telefoontje. Oké, okay, prettige uitzending. Hetzelfde en een goede reis. Hou je veilig. Nou, uh, er kan dus nog gebeld worden hoor, over het uh, plassen en de zenuwen. 0800-1121. Nachtzuster.